Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Duitse regering verwacht dat de vluchtelingenstroom de komende tijd afneemt. Vorig jaar kwamen er ruim een miljoen. De komende tijd wordt er gemiddeld een half miljoen per jaar verwacht. De verwachting is opgesteld door het ministerie van Financiën, meldt de Zuiddeutsche Zeitung. De staatssecretaris van Financiën zegt tegen de krant dat het begrotingsoverschot in Duitsland vorig jaar historisch hoog was, maar dat elke euro extra naar de opvang van vluchtelingen gaat. Het KNMI heeft voor het hele land code geel afgegeven vanwege de kans op gladheid. Vanochtend was het op veel plaatsen wit. In grote delen van het land kan het dus glad zijn door bevriezing van natte weggedeelten. Rijkswaterstaat heeft vannacht op de snelwegen ruim een miljoen kilo zout gestrooid. Het gaat wat beter met bouwbedrijf Heijmans. Voor het eerst in zeven jaar is de omzet gestegen. Die kwam vorig jaar uit op 2 miljard euro, een stijging van 6 procent. Heijmans leed nog wel 27 miljoen verlies, maar dat bedrag is bijna de helft kleiner dan een jaar eerder. Heijmans had veel last van grote wegenbouwprojecten waarop niets werd verdiend. Dit jaar rekent Heijmans weer op winst. Op een aantal universiteiten in Zuid-Afrika is het opnieuw onrustig geweest. In de provincie Noordwest raakten studenten slaags met bouwbewakers en werden gebouwen in brand gestoken. In Bloemfontein gingen zwarte en blanke studenten met elkaar op de vuist. Het is al langer onrustig op de universiteit in Zuid-Afrika. Studenten protesteren tegen uiteenlopende zaken als verhoging van het collegegeld, kosten van huisvesting en racisme. Australië trekt de komende jaren 19 miljard dollar meer uit voor defensie. Het geld gaat vooral naar de uitbreiding en modernisering van de marine. Zo worden er nieuwe onderzeeërs gekocht. Australië voelt zich bedreigd door China. Dat land versterkt de militaire aanwezigheid op verschillende eilanden in de Zuid-Chinese zee. Het weer nog, enkele winterse buien en ook periode met zon. Het wordt 5 of 6 graden. Morgen droog, periode met zon en een graad of 5. Dit was het ZFM. verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. De meeste files zijn opgelost in de Randstad, maar er staan er nog een paar die hier wel uitspringen. De A1 Amersfoort Amsterdam. Tussen naar de berg en knopen het Watergraafsmeer, 9 kilometer. De A9 ook maar Amstelveen bij Bathoeverdorp 4. De A10 Zuid tussen Amstel Business Park en Nieuwe Meer 4 kilometer. En de N206 Heemstede-Zoetemeer is dicht na een ongeluk tussen Noordwijk en Wassenaar. Daar staat nu 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Oh <laughs> Well, I'm here for you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 Game okay. it is Guys. Those little boys making all that noise, but you ain't gonna steal the show. No fancy cars or bass guitars, playlists and steals, fucking all cigars on. Uh. Just play that song, I know. Take a deep breath and blow. Get loose.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 een mooi feest voor mij. Zo'n eentje die doorgaat. Doorgaat voor altijd. En mocht ik heen gaan ergens. Teur dan niet om mij. Maar post op het leven. Treur.